Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. Met in dit uur opnieuw live muziek van Dennis Kolen en zijn band. En met u praat ik graag over de innovaties. Zeg de uitvindingen die uw leven er de laatste jaren beter op gemaakt hebben. En dat naar aanleiding van het gesprek in het vorige uur... met bestuursvoorzitter Bert van der Els... die van bouwbedrijf Heimans meer een kennisbedrijf wil maken. Bel ons op 0800-1121, 0800-1121... mail naar casaluna.ncf.nl of twitter met hashtag Casaluna. Ik zei het al, Dennis Kolen is hier nog steeds. Hij heeft een nieuw album gemaakt, Foreign Affairs. Ook daarvan gaat hij uh, nummers uh, spelen hier in uh, Casaluna. Het eerste wat hij gaat laten horen is Allies and Strangers. Hij wordt begeleid door zijn band en ik heb nu de kans om die aan u voor te stellen. Op elektrische gitaar Maarten Ouweneel, op toetsen Marijn Eugelink... op Bas Bas Nuiver en op sax, Pieter Ubbels. Hier is Dennis Kolen met Allies and Strangers.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 in a deep dark forest Among the wolves and swines is where I hide And we sit around a great big fire And we tell each other of our lives There's success and there's failure I've seen both in my life I've been on both sides But I just can't stand to face myself No, I just can't stand there ain't some times It's true Do you think it's worth it? Do you think it's worth the pain? Or should we even bother To give our hearts and souls away? they're allies and strangers they both know the danger so they walk the line. and they bludgeon and they traumatize and they hurt each other with their lies and when he says and she says they can't agree on what is best with but they lies. Never really feel alive as long as the other one controls the lives. Wauw, zo'n band. Zomaar live tussen 1 en 2 in Casa Lula. Een voorrecht, heren. U hoort in de band van Dennis Kolen, Maarten Auerneel, Marijn Eugeling, Bas Nijver en Pieter Ubbels. Dennis, kom je even bijzitten? Het uh, moet even zijn gitaar afdoen, Dennis. En dan komt hij je. Uh, Naast me zitten, ondertussen vertel ik nog even dat u van harte welkom bent met uw verhalen over innovaties, over uitvindingen die in de afgelopen jaren uw leven beter gemaakt hebben. U kunt bellen 0800 1121. U kunt mailen naar Kazaluna.cf.nl. U kunt uh, ook twitteren met uh, hashtag Schep Nee, niet Scheprenko, Hashtag Casaluna. Neem me niet kwalijk. Dennis, kan als ik die vraag aan jou zou stellen trouwens? Een innovatie, een uitvinding die in de afgelopen tijd jouw leven beter gemaakt hebt? Nou, er is in de muziekbus natuurlijk heel veel uh, innovatie geweest de afgelopen tien jaar. En dat heeft uh, voorstanders en tegenstanders gehad. En heb ik natuurlijk met name over de verschuiving van analoog naar digitaal. Ja. Uh, in opnametechniek, maar ook in de manier waarop muziek wordt aangeboden. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk eigenlijk vanaf de eerste uh, LP van Elvis Presley... Tot, laten we maar zeggen, begin 2000. Uh, muziek altijd op geluidsdragers gehad. Dus ja. eerst de LP, toen CD. Cassettebandjes, noem maar op. En de laatste tijd is natuurlijk... Uh, dat volledig verschoven naar digitaal. Dus naar downloads. En, uh, en, en ook streams en zo. Wat betekent dat voor jouw muziek? N nou, uh, voor mijn muziek denk ik heeft dat niet zo heel veel impact, omdat ik no nooit veel platen verkocht. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld voor, voor grote artiesten... als, nou neem bijvoorbeeld een Coldplay of zo... dat dat heel verstrekkende gevolgen heeft. Ik, uh, het was natuurlijk zo dat bijvoorbeeld IMI, het label van Coldplay... toen die derde plaat uitkwam, uh, een jaar of tien geleden... toen waren de aandelen van IMI van, van op die dag met, met 30, 40 procent gestegen. Omdat er natuurlijk op een gigantische verkoop van cd's werd geanticipeerd. Ja. En uh, nou, dat is ingestort, dat is verdwenen. En daar is uh, een, uh, een ander systeem met downloads en streams voor in de plaats gekomen. Maar dat is veel ondoorzichtiger. Er is wel wat herstel op die markt, hè? Ja, ik geloof het wel. Maar nogmaals, er moet een nieuw paradigma ontstaan... wat voor iedereen herkenbaar is en werkbaar is. En dat duurt gewoon even voordat dat zich uh, gezet heeft. Ja, raak jij daar zelf van... Uh, nou, in paniek misschien niet, omdat je zegt... ik ben nooit een groot verkoper geweest hè, mm -hmm. van mijn uh, cd's of van mijn platen. Ja. Maar raak je daarvan in verwarring? Van hoe meet ik nu af wat succes is, bijvoorbeeld? Ja, dat is wel lastig, want ik denk dat veel bands... om het generaal te houden en niet zozeer op mezelf te projecteren... maar veel bands kijken, denk ik, nu eerder naar ticketverkoop. Dus naar de bezetting van uh, uh, hun zalen, hè, de shows. Dan dat er gekeken wordt naar... Uh, uh, verkoop van platen. En dat is natuurlijk 50 jaar lang de graadmeter van succes geweest... hoeveel platen je verkocht. Met name in de jaren 70 en 80 had je natuurlijk van die mega-bands die uh, een plaat maakten voor een, voor een budget van, van, van 2 tot 10 miljoen uh, dollar. En dat werd gewoon terugverdiend. Ja, dat, en dat kun je, je nu niet meer nee, voorstellen. Nee, dat is niet meer. Maar wat wel, je begon natuurlijk je vraag over de innovatie... wat wel een voordeel is, is dat je tegenwoordig veel meer... op dat technische vlak kan. We hebben natuurlijk, uh, je kan het je juist niet meer voorstellen dat er geen internet meer was. Voor een muzikant is het natuurlijk een wijze tool... om uh, uh, mensen te bereiken via die, die social media. Dat was vroeger natuurlijk niet. Alles moest ja, Maar het moest... wordt op een relatief gemakkelijke manier groter. Ja, en ook uh, duidelijker te bedienen. Want je kan heel duidelijk je doelgroep vinden... en die bedienen van jouw muziek. Uh, dus je fans zijn veel makkelijker te vinden denk ik. Uh, maar nogmaals, dit is iets wat natuurlijk allemaal in de experimentele fase nog zit. Uh -huh. maar zet jij internet bijvoorbeeld en zet je sociale media heel duidelijk in om die fans te bereiken of om nieuwe fans te creëren? Ja, want het alternatief is dat je natuurlijk bijvoorbeeld aan een, een grote tv-show moet meedoen. Om die bekendheid te krijgen. Kijk, die oude uh, kanalen werken natuurlijk ook nog steeds. Maar die hebben zich ook aangepast aan de, aan de tijd. Dus je hebt uh, nu bijvoorbeeld dat, dat, dat grote programma. van uh, Giel, de, de beste songwriter van Nederland. Mm -hmm. Daar doen nu ook veel, veel jongens aan mee. Die, die dat als platform zien voor hun muziek. En uh, als je dat niet doet, als je besluit daar, daar, daar niet aan mee te doen. is een alternatief bijvoorbeeld Facebook. Of, uh, of, of heel actief zijn op Twitter en je site. Dus er. Er dus is wel heel veel veranderd, maar ook uh, in de manier waarop we muziek opnemen. Want vroeger ging dat op tape en door analoge tafels en zo. En, en de, dat was natuurlijk eigenlijk een heel weerbarstig proces, waarin veel fout kon gaan en zo. En tegenwoordig hebben we de mogelijkheid om, om, om veel dingen te, te editen en, en te polijsten, zeg maar. En dat hoor je ook terug in het product. Dus die innovatie om even terug bij je vraag te komen, heeft ook erin geresulteerd... dat er een andere sound is ontstaan die tegenwoordig populair is. Een betere sound als het om jouw eigen producties gaat? Nee, want ik, ik ga juist heel erg terug. En dat is ook een beetje natuurlijk de tendens... die onmiddellijk ontstaat bij iedere uh, innovatie. Dat mensen uh, het, het, het voorgaan of in ieder geval hetgeen wat geweest is... weer een beetje gaan... Uh, um, uh, gaan, gaan, gaan zien als he, uh, he, uh, het, iets fantastisch wat verloren dreigt te gaan. En daar greep jij eerder op terug. Ja er, ja. ja, er is natuurlijk zo. Bij iedere vooruitgang is natuurlijk ook uh, uh, um, een groep die, die terugkijkt. Ja, en jij bent een van die mensen die terugkijkt. Ik, Ik kijk, vind het wel leuk, want je, jouw nieuwe album, Foreign Affairs, is natuurlijk op een CD verschenen. Ja. Maar ook uh, op LP, op een goede oude nieuwe <laughs> ja. LP. Nou weet je, Halko, ik wil zelfs nog verder gaan door te zeggen dat het hoofdzakelijk op LP is uitgebracht. En dat daar in die LP een cd zit, uh, om het voor de mensen uh, toegankelijk te maken. Maar het basisproduct is de, de ouderwetse LP. En waarom kies je daarvoor? Nou, uh, omdat we eigenlijk twee redenen. Uh, reden 1 is omdat we een plaat hebben gemaakt met Erik Fleurmans die qua stijl heel erg... De trompetist. Uh, ja, de trompetist die iedereen natuurlijk uh, in Nederland kent... ook van wereldtijd Door, et cetera. Maar die stijl van muziek die we op hebben genomen... Is, uh, heel erg, uh, grijpt heel erg terug naar de jaren 50. Naar uh, 52 Second Street, uh, Miles Davis, uh, jaren 70 Joni Mitchell. Dingen die allemaal op LP waren. Dus dat is al het... Uh, er zit een heel duidelijk concept achter die sound... En We hebben het ook heel snel uh, en dynamisch opgenomen... in een grote ouderwetse studio met veel analoge apparatuur... Hè, waar we het net ook over hadden. Uh, allemaal live, dus, dus, dus um, het is eigenlijk een heel ouderwetse sound. En dus je hebt de bewust links laten liggen, als het ware. Ja, absoluut. Wat uh, je die sound um, mooier vindt... Ja. omdat die nu goed paste bij wat je nu wilde maken... Je zei Miles Davis als uh, inspiratieman. Johnny Mitchell. Ja. Dan begrijp ik dat die oude technieken goed passen. Ja. Nou ja kijk, of is het überhaupt een geluid wat je liever hoort? Je moet je voorstellen. Ik ben heel erg opgegroeid met, uh, met die platen. Mijn vader schreef ook songs. En die uh, had een grote platenkast met uh, dat soort materiaal. Dus mijn, uh, mijn liefde voor, uh, voor muziek. Uh, is hoofdzakelijk geroet. Geworteld in, in die periode. En dan. Ja, heb ik, heb bijvoorbeeld een artiest als de Beatles. Weet je, laatst is die, die, die, die, die, dat hele oeuvre... wat natuurlijk het grootste kroniewiel van de popmuziek is. van de laatste honderd jaar, durf ik dat te zeggen. dat is allemaal weer op LP uitgebracht. Dus er, weet je, er is een bepaald gevoel voor romantiek. wat een beetje uit die, uit die muziekbus dreigde te verdwijnen. En mensen proberen dat toch weer te pakken. Want dat is, dat is zo wezenlijk voor de beleving van muziek. Die romantiek, heb je die altijd in je muziek gehad? Want je bent al uh, ruim uh, tien jaar bezig. Ja, heb ik altijd gehad. Ik vind het heel belangrijk dat... Uh, dat de artiest ook een beetje een enigma blijft. En dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld nooit mee zal doen... met uh, het programma waar we het net over hadden. Dus de, de, de Songwriters van Nederland, omdat. Wat, doe, wat bedoel je er precies mee dat de, de artiest een enigma moet blijven? Nou, ik, Nieuw Jong heeft een keer gezegd... dat het het, uh, het doel is van de artiest om, om het mysterie te, uit te diepen. Dus de... Um, juist niet te concreet zijn naar je publiek. Want op het moment dat je dat wel bent... dan, dan, uh, dan, dan rijk je eigenlijk de mensen iets aan... waar ze al meteen alles van weten. Dus de, zeg maar het enigma, het, het mystieke eromheen... maakt ook uh, het gevoel dat je krijgt dat je een plaat wil opzetten... en dat wil verkennen. Wat is dat? Wat is dit voor een gast? En wat heeft hij nu weer gedaan? Zeg maar, dat idee, uh, daar hoort ook finals bij en daar hoort analoge recording bij en dat is, dat is een soort van uh, uh, manier van kijken naar het muziek maken. Ja, ja, ja. Je, je wil een mysterie min of meer blijven dat ontdekt moet worden als het ware door ja. de mensen die naar jouw muziek uh, luisteren. We gaan straks verder met elkaar uh, praten dennis, over dat nieuwe album Foreign Affairs, over de inhoud van, van de nummers ook. Uh, en straks gaan jullie natuurlijk ook weer uh, spelen hier, maar ik ga eerst uh, praten met Kees. Kees, goedenacht. Hoi, welkom. Hallo Kees. Ja, ik heb zelf een keer een uitvinding gedaan. Oh, vertel. Dat is niet uh, hetgene waar ik het meeste voordeel van had. Want dat was de computer, maar daar zullen we het misschien nog wel even over hebben. Maar ik heb een tandenborstel uitgevonden. Die kun je dan, uh, zeg maar, het bovenstukje van een tandenborstel met kanaaltjes erin. Dan draai je dat op de tube. Tandpasta, dan hoef je alleen maar een tube te knijpen. Kun je zo je tanden weet je? Ik ben het technisch je? niet zo onderlegd. Nee, ik zit niet voor me. Leg eens uit. Ik pak nou, een uh, dus tube tandpasta, en dat dan? Je, je hebt een tandenborstel, dat ja. de borsteltje. En dan doe je daar zeg maar onder... aan dat borsteltje doe je zeg maar de dop van de tandpasta, zeg maar. Ja. Yeah. Maar dan doe je daar een kanaaltje in en dan kun je zo erin knijpen. En dan uh, komt de tandpasta in die borstel... en dan kun je zo je tanden poetsen elke ochtend. En dat doe je elke ja, ochtend ook? Of met je eigen uitvinding? Nee, dat uitvinding? heb ik helemaal nooit, is, uh, nooit uitgevoerd. Oh. Maar de grap was, het is toen ook niet gelukt. Ik zat al bij het uitvinderscentrum toen in Rotterdam. Ja. Yeah. Maar in, in, het is nog steeds niet duidelijk hè, wat ik nou precies bedoel. Dat is wel jammer. Nee, nou ja, een, een beetje, maar het, kennelijk is het je niet gelukt om mensen te overtuigen... dat deze tandenborstel in, in uh, productie moest worden nee. genomen. Nee, zeker niet, nee. Nee, nee, nee. Maar goed, het, het is wel zo dat je, dat je nog steeds probeert... ook om nieuwe dingen t, uh, uit te vinden die nou, ja, je kijk, in de productie ik, ik heb genomen wil. Vonden, onder andere ja? een cd rek wat heel mooi was, maar... Uh... Het was dan weer te duur en op een gegeven moment nu hebben ze helemaal geen cv werken meer. Want ze doen gewoon uh, dingetjes in de computer en zo. En, uh, nou ja, of ze, of ze brengen gewoon weer LP's uit, hè, zoals Dennis Kolen. Oh ja, dat heb je nu ook weer, ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Zeg, en je noemde al heel even de computer tenslotte, Kees. Uh, op welke manier heeft die computer ja. jouw leven mooier gemaakt? Uh, toen ik, uh, dat is ook alweer 25 jaar geleden, dat ik voor mezelf begon... Toen, uh, ja, dan moesten ze inspreken op het antwoordapparaat. Die klanten vonden dat niet zo leuk. Nu sturen ze gewoon een e-mailtje. En dan uh, kan ik na een paar uur of na een halve dag of zo eens een keer reageren. En dat werkt gewoon prima, weet je wel. Ja, ja, heel helder. En dan, uh, ook al ben je dan een klein bedrijf... je kan gewoon helemaal perfect reageren op allerlei, allerlei vragen. Ja, de e-mail de e heeft je leven een stuk overzichtelijker gemaakt. Je hebt leven gered. Ja, ja, ja je nou, leven nou, gered zelfs, kijk. Dat, ja, dat ja, zijn grote ja. woorden van Kees. Kees, dankjewel voor het bellen en tot een ah, andere keer. Ja, maar de uh, nee, ja, uh, ja. ik niet ben, ik ben technisch echt helemaal niks. Ik ben echt een alpha mannetje. Ja. Maar, als, nee, hij een maar keer, ja, kan... als hij een keer gemaakt is, als hij een keer uitgevoerd is, dan ga ik zeker mijn ja, tanden nog een keer mee kosten. Ja, nou, hartstikke <lacht> goed. En ik denk dat mijn tanden daar ook heel blij mee zal zijn. Okay, Kees, dankjewel voor het bellen. Bye. Dag. Bye. dag. Bye. dag. Eh, hebben jullie die tandenborstel voor ogen, heren? Nee, maar ik vond het wel een wonderbaarlijk gesprek wat je met Kees had. Dus... Uh... Ja, Dankjewel daarvoor. Ja, nou kijk. Het, het is een tandenborstel die eigenlijk gekoppeld is aan een tubetje tandpasta. Nou, ik ga erover nadenken. Wij gaan naar jullie luisteren. Dennis Kole en Bent. Een uh, nummer dat niet volgens mij op dit nieuwe album staat. Hè? Nee, dit is van een van de uh, oudere albums. En dat uh, sluit naadloos aan bij de inhoud van ons gesprek. Um, dat album heet Revolution of the Romantics. Ah, ja. En het is Breaking Your Heart. Dennis Cole en ze Bent. Is selfish, or is it wrong? The self-righteous, to fall in no. love Even though it's breaking your heart I'm tearing you apart now I'm breaking your heart, man, though no. Oh, is it unthinkable to call you up? To wanna see you down a boulevard even though it's breaking your heart i'm tearing you apart now i'm breaking your Think whatever might get you high, even though it's breaking your heart, I'm tearing you apart now, I'm breaking your heart, ma Dennis Kole en zijn band. Maarten Ouweneel, Marijn Heugling, Bas Nuiver en Pieter Ubbels... En als u uh, wilt zien hoe er op uh, nou, pakweg uh, 20 vierkante meter vier mannen fenomenale muziek wordt gemaakt vannacht in Casaluna, Dan kan dat ook door even te gaan kijken uh, op radio 1.nl. Maar u mag ook uh, gewoon lekker blijven luisteren. U mag ook meepraten als u dat leuk vindt. Over uitvindingen die uh, uw leven er beter op gemaakt hebben in de afgelopen jaren. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. 0801121. U mag ook mailen naar Kazaluna.ncv.nl. En Twitter. Ik kan met hashtag uh, Kazaluna. Ik dus kom je er even bij zitten. Want ik wil uh, meer weten over dat nieuwe album uh, van je, Foreign Affairs. Um, ik zei het al, je bent ooit begonnen als lid van de band uh, Wyatt. Je ging in 2005 solo. Je had toen meteen de wind in de zeilen. Want Leo Blokhuizen noemde jouw eerste soloalbum, The Jinx, belachelijk mooi. Ja. En inmiddels is dat uh, nieuwste album aan de vooravond van een uh, uitgebreide tournee... die in januari hiervan start gaat. Hoezo Foreign Affairs? Uh, ja, dat is een complexe vraag waar ik... Uh een complex uh, antwoord op hebt. <laughs> nou ja, het ding is dat je natuurlijk... Uh, uh, op dit soort antwoorden beter een duidelijk uh, uh, dat je beter duidelijk kan antwoorden. En ik, ik weet dat niet zo goed. Voor en een vers is voor mij... Uh, uh, in eerste instantie... Uh, een soort detour van hetgeen wat ik uh, hiervoor heb gedaan. Mensen kennen mij hoofdzakelijk van... Uh, Amerikanen en Roots platen. Misschien als je wil singer-songwriter. Die stijl. Mm -hmm. En Foreign Affairs is iets, uh, iets anders. Uh, omdat het meer ge uh, georiënteerd is op jazz. Uh, meer teruggrijpt naar uh, een ander kader van muziek. Dus yeah. de Foreign Affairs suggereert eigenlijk een soort van omzwerving. Uh, soort het verkennen van nieuwe wegen. Maar dat is eigenlijk te beperkt. Kijk, om erbij te zeggen. Als ik een plaat ga schrijven. Dan heb ik eerst altijd de titel. Dus ik, uh, ik werk van en vandaar. En dat is heel gek. Ja. Dus voor een vers was er in één keer. En toen maar toen wist van... je al dat je, dat je zou gaan samenwerken met ja. Erik Vloeimans. Toen wist je al dat ja. Maas Davis een van je inspiratiebronnen zou zijn. Ja, en dat viel allemaal bij elkaar um, uh, op zijn plek. Kijk, er is nog een diepere emotionele la laag daar, daarbij voor mij. En dat is dat voor een affairs, um, zoals je op de hoes kan zien. Ja, de mensen hebben het niet voor zich, maar, maar de hoes is een heel grote boom. Die je zou kunnen zien als het symbool van groei en ontwikkeling. En aan de rechterkant van die boom staat een, uh, een kruis. Foto's foto is gemaakt in Limburg, waar je dat in het landschap nog steeds uh -huh. ziet. En ik, zat, ik zit aan de andere kant daarvan. Um, dus uh, wat ik met die hoes ook wil proberen concreet te maken... is dat je moet proberen te zoeken naar het juiste. Aan welke kant van die boom, van die groei, bevind je je? Zeg maar. En ik heb eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar... Um, Mezelf uh, niet altijd aan de juiste kant bevonden, doordat ik gewoon heel erg afgeleid ben door allerlei dingen. En het laatste jaar. Maar, maar even, je zegt aan de ene kant staat dat het kruis, en aan de andere kant sta jij van die boom. Is, is dat het, het verschil tussen leven en dood? Ja, maar ook tussen licht en schaduw. Tussen, uh, uh, zeg maar. Ja, ik zei, ik noemde dit net het, het zoeken naar het juiste, maar het is ook. Het zoeken naar het licht, zeg maar, het juiste in jezelf, de waarheid in jezelf. Kijk, um, dat is een heel spiritueel proces waar, waar we tegenwoordig misschien heel weinig tijd en aandacht voor hebben. Um, maar er is natuurlijk een hele wereld van gedachten, ideeën die in je hoofd dagelijks rondgaan. Maar er is natuurlijk ook een gevoelswereld in jezelf. Waar je, waar je bij moet proberen te komen, wil je het juiste doen. Wil je zeg maar met de juiste energie in de wereld staan. Mm -hmm. Wil je op de juiste manier met mensen omgaan... maar ook op de juiste manier uh, muziek maken. Maar wilde je dat dan en, zeggen dat, dat je zegt... ik stond lang niet aan de goede kant? Ja. Dat je geen contact kon maken met wat je noemt die gevoelswereld? Ja, of in ieder geval uh, een gevoelswereld die een, een positieve energie had. En hoe kwam dat dan? Omdat ik afgeleid was door... Uh, nou ja, als je het zo wil noemen, zeg maar het aardse. Hè? De ik ben een hele tijd... Uh, uh, had ik een relatie die, die, die niet goed werkte. En daarbij kwamen natuurlijk allerlei verschijnselen dat je probeert dat idee uit je hoofd te zetten... dat iets niet werkt, dat je ergens in, aan het falen bent... en dat je dan misschien je, je heil zoekt in, in afleiding... als bijvoorbeeld, nou, noem maar alcohol. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment heb ik dat allemaal afgesloten... en ben ik gaan kijken van wat is er nou wel wat is wel het juiste om te doen? En, en de komende jaren zeg maar, daar invulling aan te geven... en ook verdieping aan te geven. En dat probeert die hoes een beetje aan te geven. Waar zit je in jouw leven op dit moment? Ik ben 34, waar ga ik naartoe? Zeg maar? Wat is uh, het juiste pad om te bewandelen? En dat foreign affairs geeft dus eigenlijk aan... dat dat heel lastig is om te vinden. Ja, veel van de teksten van, van de nummers op het album... Um, gaan daar ook over, over die zoektocht yeah. uh, van mijn gevoel. Je zong yeah. net uh, aan het begin van dit uur uh, Allies and uh, Strangers. Ja, daar begint het ook mee, want het is de eerste regel is meteen... there's a good side and there's a bad yeah. side, I've seen both in my life. Ja, en je vraagt dus je af, do you think it's worth it, do you think it's worth the pain... to set out for the other to give our hearts and souls away? Ja, dat gaat over, over uh, de kracht van begeerte en verlangen. Nogmaals, in de, in de, in de Oosterse filosofie is natuurlijk begeerte en verlangen de bron van alle lijden. Hè, dat, heeft, dat zijn mm -hmm. een van de stelregels van de Boeddha. Mm -hmm. Dus uh, wat ik wil zeggen is dat je, je eigenlijk heel erg... onder een microscoop moet gaan leggen of, of het het waard is... om je hele leven in doel te stellen van het zoeken... Uh, naar uh, de gratificatie die je zou kunnen halen uit een relatie. Of uit uh, andere mensen in plaats van jezelf. Heb je een antwoord op die vraag kunnen vinden? Ja. En wat is dat antwoord? Ik denk dat dat niet uh, uiteindelijk leidt tot, tot het geluk... als je dat bij anderen zoekt. Ik denk dat je, als je echt, echt een staat van, van blijvend geluk wil beh behalen, mm -hmm. bereiken... dan moet je beginnen met jezelf positief te veranderen... en te kijken wat er in jezelf zit en dat naar boven te brengen. En dat gaat niet samen in relatie met iemand anders? Nou, waar we het over hebben nu is uh, eigenlijk een soort staat van verlicht zijn proberen te bereiken. En die werkt alleen maar als jouw partner uh, in dit geval dat ook is. Dus als jij bijvoorbeeld samen bent met een partner die dat niet begrijpt of dat bijvoorbeeld tegenhoudt, dan gaat dat voor jouzelf ook heel erg uh, snijden. En die partner met wie jij een relatie had, hield dat tegen? Als het nou, waar. zij was verder daarin dan ik. Dus ik ben juist uh, degene geweest die daarnaar moest gaan zoeken. En op dat moment dat ook niet begreep. Dus de dingen die zij aanreikten, die waren voor mij heel nieuw en vreemd. En ik ben eigenlijk later pas dat, dat voor mezelf gaan, gaan onderzoeken. En daardoor en zou die, die relatie het, dan nu weer wel kunnen werken, bij wijze van spreken? Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Want het, uh, het, dat is heel complex. Uh, net als iedere relatie natuurlijk. Maar uh, ja, ik, wie weet. Maar uh, zit er een assaat tegenover mij? Ja, op dit denk, moment? Ik, ik denk het wel. Nou, in ieder geval, ik, een afzeet die. Uh... <lacht> er gebeurt iets. Uh, doet hij het nog straks? Ja, gelukkig, ja. ja goed. Kijk, de, de, de afzees is natuurlijk een heel zwaar, uh, zwaar woord. Wat we een beetje uh, moeten wegen. Maar it, het is voor mij wel een doel om inderdaad te proberen. Uh, niet te veel afhankelijk te zijn van. Uh, van externe factoren die, die, die natuurlijk in, in de, de wereld... zoals we die gecreëerd hebben, met name in het Westen... natuurlijk overal om ons heen zijn. Mm -hmm. Ben je er überhaupt gevoelig voor? Dat gaat ja, over die relatie ja. en dan de alcohol als vijand... Ja. om die relatie uh, te vergeten? Nou, het probleem wat ik heel erg heb... is dat ik heel erg in romantische concepten denk. Hè? Dus voor mij moet alles een bepaald romantisch doel hebben... voordat ik eraan begin. En bijvoorbeeld alcohol, waar we het net over hadden... is natuurlijk ook een heel romantisch concept. Nee, maar bijvoorbeeld Keith Richards waar iedereen natuurlijk al veertig jaar zo van gecharmeerd is. Maar eigenlijk is dat hè? Herman Brood, Keith Richards... zijn natuurlijk allerlei figuren te noemen... die zichzelf de gronden hebben gericht vanuit dat romantische ja, concept. Dat, ja, maar de, een de schoonheid doorgevoerd romantisch concept. De, ja, de schoonheid van verval. Die ja. kracht is natuurlijk onwijs sterk. En eigenlijk is dat een belachelijk idee. Um, maar iedere popmuzikant is daar heel vatbaar voor. Jij dus ook. Ja, absoluut. En jij probeert je daar minder vatbaar voor te maken. en Een ander liedje, dat ga je niet zingen vanavond... maar ik vind het wel een mooie tekst. <coughs> um, uh, Philosophy heet het liedje. En uh, het tekstfragment daaruit is... As long as I feel no desire, I won't have the burden... I won't have the cross to bear. Ja. Het gaat over dat kruis dat aan die andere kant van die boom uh, staat. Ja. Dit is dat is... Wat, je, wat je probeert na te streven? Geen verlangen en, en dus ook geen last? Ja, nou ja, je haalt precies de juiste dingen aan, want daarmee wordt het letterlijk gezegd: hè? zolang je geen verlangen hebt, heb je ook niet het kruis te dragen. Is het ook niet heel, heel moeilijk? Ja, het lijkt me heel moeilijk om zonder verlangen te leven, maar is het, is het ook geen leeg leven zonder verlangen? En kan het überhaupt wel, want je wil hier wel graag spelen... en je wil straks op tour en je wil die muziek wel heel graag maken. Ja, maar, maar, daar, van maar daar ben ik wel anders in gaan staan. Want bijvoorbeeld een jaar of vijf geleden toen we elkaar zagen... toen hebben we natuurlijk ook een show voor, voor jou programma uh, gedaan. Het programma, het programma gevolg, gedaan. was dat, ja. Ja, en uh, toen was ik een heel ander iemand... met ook andere muzikale ambities. En, en mijn hoofddoel uh, in die fase van mijn leeftijd... was ik halverwege twintig was om een popartiest te zijn... die... Uh, die er heel erg naar zocht om ook gewaardeerd te worden door, door een groot publiek. En dat heb ik helemaal losgelaten. En het, het frappante wat er dan gebeurt... is dat op het moment dat je dat loslaat, dan komt het naar je toe. Dus ik denk juist dat op het moment dat je je hoofd probeert leeg te krijgen... van al die uh, neurotische gedachten en ideeën die je hebt... dat daar ruimte ontstaat voor uh, een bepaalde staat van geluk... Dat dient zich dan vanzelf aan. En ik moet me haast verontschuldigen voor de luisteraar... dat ik zo zweverig overkom. Want dat was absoluut niet mijn bedoel... toen ik hier nee, rokend maar, en drinkend heen reed. Nee, maar ik vind het maar, heel interessant. Want het zegt heel <laughs> veel over jouw muziek. En als je dat zo stelt, geldt het dan ook voor de liefde straks? Uh, nou ja, uh, zodat ik mijn telefoonnummer even hier achter laten. <laughs> maar, maar ja, om, om een heel concreet uh, antwoord te geven op die vraag... ja... Um, maar dat is dat is natuurlijk ook heel lastig. Want je zegt het zelf al: van ja, weet je, kun je überhaupt besluiten om bijvoorbeeld alleen te leven? En, en, en ben je sterk genoeg om de. de uh, om te weerstaan dat er bijvoorbeeld een heel leuk iemand zich aandient en geïnteresseerd is in jou en, jou en, en met jou een leven wil, wil delen. Ja, dat, dat weet ik niet. Maar zeg maar, de, de, de basis. Zeg maar de essentie van jouzelf als mens moet denk ik. Uh, um, wel van, van jouzelf binnenuit komen. Dus dat je aan jezelf genoeg hebt... Um, in plaats van dat je al, pas volmaakt bent... Um, in de combinatie met een ander. We praten straks verder, Ik, Dennis. Er is weer een nummer. Um, straks ook nog een nummer van het nieuwe album. Dat is beloofd, The Netherlands. Een, um, ja, Eigenlijk toch wel uiteindelijk een soort liefdesverklaring... aan ons uh, mooie Nederland. Maar eerst een ander nummer, The Paranoia Blues. Um, heeft dat een link met je verleden? Ja, een beetje wel. Dit uh, uh, nummer heb ik volgens mij toen ook in die show waar we het net over hadden gespeeld. Dus het leek me leuk om dat, uh, om dat hier ook weer te doen vijf jaar later. Ja. Met, een, met een totaal ander gevoel erbij. Uh, ik weet nog wel dat ik, toen ik dit nummer schreef, toen ging het uh, hoofdzakelijk over het feit dat ik geen geld had. En, uh, uh, en mijn platie, die was toen nog niet uit. En Leo had toen nog niet zo lovend over mij gesproken. Leo, dus ik dus ik stond er heel anders voor. En dat nummer kwam dus eigenlijk voort uit een soort van gefrustreerd gevoel... Uh, van daar Paranoia Blues. Dus nu een terugblik eigenlijk op die ik... tijd. Paranoia Blues, Dennis Kolen. Het was de band van Dennis Kolen met de Paranoia Blues. Innovaties die het leven mooier maken, die het leven beter maken. Hans laat ons weten dat hij heel blij is met de HD-televisie. En Hein laat dan weer weten dat de TomTom -tom zijn leven een stuk makkelijker uh, heeft gemaakt. Dat hij uh, niet meer zo snel verdwaalt. En ik heb natuurlijk voor mezelf ook nagedacht welke innovatie uh, mijn leven de mooier laat uitzien. En ik denk toch wel dat de OV-chipkaart is. In ieder geval mis ik, uh, sinds ik die gebruik, een stuk minder vaak uh, mijn trein. U kunt nog steeds meepraten, 0800 1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncv.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag Casaluna. Innovaties die het leven beter maken, wat dat betreft. Dennis Kolen, uh, um, The Netherlands is een van de nummers uh, op het, uh, het nieuwe album wat je uh, gemaakt hebt, uh, uh, Foreign Affairs. jij uh, ga nog even zitten. Je, of Moet je even omstemmen? Heel, even. heel goed. Ik, ik vraag trouwens af of de heren muzikanten ook nog innovaties hebben die uh, het leven er beter op, uh, op gemaakt uh, hebben. Heb jij iets waarvan je zegt nou, het leven... Misschien, ja, ja, kom even bij de microfoon. Stel je heel eventjes uh, even voor als je wil. Hallo, ik ben Maarten Owenel. Ma Maarten Ouweneel, u, u hoorde hem al. Um, zijn er dingen die jij, jij zegt, waarvan jij zegt, nou, die hebben mijn leven dan makkelijker opgemaakt? Mm, ja, uh, natuurlijk alle computers, maar ook iPads en iPhones, en dat soort dingen. Maar uh, er, zijn, er zijn een hoop dingen die dat makkelijker maken. Maar ook dingen uh, zijn ook dingen op tegen, juist, vind ik. Oh ja? Uh, ja, Vertel omdat, eens. omdat het, uh, je bent constant in contact met alles. En met, met, met, je, met je kennissen, met, met, uh, met opdrachtgevers, met alles wat je natuurlijk om je heen hebt. Mail, Facebook, Twitter. Uh, en daar kan je ook soms een beetje onrustig van worden. Ik Jij? weet niet of andere mensen dat ook ja, hebben. Ja, maar... dat herken ik wel. Dat je ook altijd denkt dat je tekort schiet. Doordat ja. je niet reageert, dat je iets niet gelezen hebt hebt. Dat je dingen mist als je hebt. niet kijkt, dat soort dingetjes inderdaad. En jij wordt er onrustig van? Soms. Ja. Maar zou je ook een beetje terug willen naar dat romantische concept... waar Dennis het net over had? Uh, absoluut, ja. Ja? Ja, maar, maar uh, er zijn natuurlijk ook een hoop voordelen aan. Maar het, het gaat er denk ik een beetje om... Uh, of de mensen maat kunnen houden met al die, al die nieuwe, nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Dan kun jij een beetje maat houden? Uh, ik probeer het, maar ik moet er wel op letten soms. Ja, ja anders ja. Gaat, het, gaat het mis wat dat ja. betreft. Ja, ja. Hey, dankjewel. Een innovatie met een, met een tegenkleurtje wat dat betreft. U kunt nog steeds bellen, mailen en twitteren als u daarover mee wilt praten. En ook Dennis Kohler gaat nog steeds optreden. Want u heeft nog een liedje van hem te goed zo dadelijk. Uh, uh, Pieter. Heb, je, heb jij een innovatie? Pieter Ubbels, uh, u hoort hem op uh, uh, bijvoorbeeld uh, Sax uh, uh, vannacht hier in Kaasloenen. Heb jij een innovatie die het leven er mooier op maakt? Kom even bij die microfoon als je wil. Ben binnen je vak bijvoorbeeld? Ja, die computers, daar kun je uh, je eigen dingen uh, componeren en alles zelf opnemen. En dat geeft wel, uh, die innovatie Daar ben ik wel erg blij mee Ja, ja nou, en hoe, hoe vertaalt zich dat naar de muziek die jij maakt? Nou, je kan eindeloze dingen uitproberen... zonder dat je een uh, studio hoeft af te huren. En, en het schrijven met een computer betekent natuurlijk ook... dat je geen, niet op de ouderwetse manier hoeft te, combineren, uh, te componeren... maar dat je gewoon uh, uh, je gang gaat en van alles uitprobeert... en dan kom je dingen tegen die, uh, die je heel goed kan gebruiken. Worden je composities er ook beter door? Ja. Vroeger componeerde ik ook wel, maar dat was heel stram. Dan ging je mm -hmm. achter de piano zitten en dan uh, bleef dat beperkt... tot het verzinnen van akkoorden en, en daar een melodie bij maken. En dan was je eigenlijk heel erg afhankelijk van hoe een band dat uitvoert. Maar met die uitvoering valt of staat natuurlijk... de, de gedachte die achter een compositie zit. Ja, ja, ja. En als je die computer een beetje doorkrijgt zo'n uh, computerprogramma... dan kun je dat gewoon... Uh, flink naar je hand zetten. En dan, uh, dat is leuk om te doen. Ja, nou had ik net met Dennis Kolen erover... dat, dat, dat, dat zijn muziek eigenlijk een beetje teruggaat... naar, naar vroeger. Eh, in, in, in de manier waarop hij wordt opgenomen. de manier waarop hij uh, ook... Uh, uh, beschikbaar komt voor, voor de luisteraar. Um, hoe verhoudt zich dat... tot componeren via de computer? Nou, vroeger... componeerde ik ook wel. We zijn zelfs wel eens in jouw programma geweest. Met uh, Haché was dat. Oh ja! En ik, ik was dan Johnny Bordeel. Kijk, ja, dat is. Hem. Nou ja, ja zeg. je bent zo beschaafd nu. Ja, dat ja. is het. Ja, trio Haché, ja, natuurlijk. Wat leuk. Ja, dat was mijn alte ego, Johnny Bordeel. Ja, wat leuk. Ja, daarmee kende ik ja. je natuurlijk niet. Ja. Maar dat, dat was. Dat is, ja, dan compineer je natuurlijk veel meer vanuit het idee, concept, liedje, schema, een, een groove. En dat ga je dan spelen met de band en dan krijgt het vorm. Ja, en op deze manier. Nou, nu kun je... Is dat het componeren wat afstandelijker? Nou, nu kun je gewoon heel ver gaan in, in een of andere gedachtespinsel. En dat hoef je niet over te brengen aan anderen voordat je er zelf uit bent. Nee. Dus het is eigenlijk een verlengstuk van je fantasie. Hè? Dus eigenlijk is het alleen maar winst, dat componeren uh, uh, met die computer. Ja. Voor jou dan. Daarom althans. noem ik dat ook als, als, als, uh, als positief punt, ja. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg negatieve punten aan de computer. Maar, maar dat is een positief <laughs> punt. Ja, uh, Pieter Hubbels' alias inderdaad, uh, Jordi Bordeaux van het trio Haché. Ik had je echt niet herkend. Nee. Da ah, dat was uh, de bedoeling ook. Oh, dat was de bedoeling. <laughs> ja. Je bent hier incognito, uh, ja, je, ben je incognito. Ja, precies. Nee, dat uh, iemand het weet. Ja, precies. Uh, Dennis Kolen, uh, we gaan zo graag luisteren naar... ik denk je laatste liedje. Misschien hebben we nog tijd voor een extra liedje. Ik weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval wil ik heel graag dat nummer de Netherlands van je horen. Daarmee sluit... Um, je album ook af, hè? Een lied over, over Nederland. Als je dan terugkijkt op waar we het net over hadden... Dat, dat zoeken naar de juiste kant van het leven. Lichtschaduw, dood, leven. Hè? Waar, waar moet je staan? Voor jou is één ding duidelijk. Je hoort hier in Nederland. Je hebt ook in dat lied kritiek op het land. We're stuck in the mud, we sink in the quicksand, we're all washed up. Maar toch uiteindelijk... Nou ja, ik wist dat je dit ging vragen. Omdat je natuurlijk uh, had aangegeven dat je de Nederlandse een interessant nummer ja. Dus ik, ik, ik zat daar gisteren ook even over na te denken... van wat wil ik daar nou mee zeggen? En ik begin inderdaad met een uh, uh, met een soort geografische stand van zaken... die natuurlijk heel erg uh, tekenend is voor Nederland. Hè? De delta. De We, delta, we're stuck in the mud. En uh, uh, het hele eerste couplet handelt daarover van... Uh, um, nou goed, ik kom er dadelijk als ik het zing wel weer op... Uh, maar dat is ook een emotionele gesteldheid die daar beschreven wordt. En het nummer The Netherlands gaat over acceptatie. Dus ik, uh, ik begin eigenlijk over mezelf in plaats van over The Netherlands. Het is, het is absoluut een, een, een, een lofrede op ons land... in plaats van dat ik het op welke manier afwijs. Ik zeg alleen dat I'm stuck in the mud. En um, uh, er is een heel traject uh, wat ik heb doorlopen stuck in the mud. De hard road, the muddy track... And it's too late to run because the road we're on uh, it leads to ruin. En dan komt op een gegeven moment de acceptatie, de ommekeer in dat nummer, waarbij het uh, gaat van: uh, I will live and I'll die here. Ja, dat is de conclusie. Ja, yeah, Because my home is in the, uh, is in the Flatlands. En, um, en zo voel ik dat ook. Kijk, heel veel mensen die hebben in de afgelopen tien jaar tegen mij gezegd, en wellicht ook tegen alle andere artiesten in Nederland, van: waarom ga je niet in het buitenland proberen succes te krijgen? Want Nederland is klein, mm het -hmm. is maar een klein kleine vijver om in te vissen. Maar, maar Nederland is een fantastisch land... waar we eigenlijk heel veel op orde hebben. En um, iedere keer als ik naar het buitenland ben geweest... en ik kom terug en ik vlieg bijvoorbeeld met de KLM... en ik zie die meisjes in die blauwe pakken... en dan denk ik, van wat, wat, wat heerlijk om hier weer te zijn. Hmm. En de, dat, uh, ja, dat heb ik gewoon eigenlijk proberen te zeggen in die song. En er there is nog een, nog een heel mooi ding wat ik hier ook kwijt uh, over wil... Um, Kijk even, even, even de op de, tijd op, op de kijken. klok, want je moet het liedje wel helemaal kunnen ja. zingen straks natuurlijk. Hè. Nou, het, laatste, het laatste couplet is voor mij ook heel erg belangrijk... omdat ik, ik heb vorig jaar een tour gedaan met twee Amerikaanse jongens... en toen hadden we het ook over het cultureel erfgoed van Amerika en Europa. Mm -hmm. En dat verschilt natuurlijk onwijs, want Amerika heeft... doordat het later uh, uh, pas ontstaan is, een onwijze doelcultuur ontwikkeld... terwijl uh, Europa van oudsher een denktraditie heeft... En ik zing ook in die laatste strofe van dit nummer van. There's an ancient tradition. Uh, a way we look to our past. And it's part, uh, it's part European. And it's what I know best. Ja. It's part European. De, de, de Nederlandse mentaliteit is part European natuurlijk. en it's what I know best. Is het ook waar je het beste in gedijdt? Omdat je muziek natuurlijk uh, Amerikaans geïnspireerd ja. is voor een groot deel. Ja, dat is misschien wel de contradictie waar ik de rest van mijn leven mee zal moeten. Uh, moeten dealen, dat, het, dat ik iets doe wat heel erg op Amerikaanse lees geschoeid is... maar dat ik in, in, in mijn hart en mijn ziel een onwijze Europeaan ben. Mm. En ik, ik bewonder uh, en liefheb onze traditie ook heel erg. Ja. Ik hou van die traditie van zeg maar, het Europese denken... en, en zeg maar het feit dat wij Mozart hebben en, en, en Beethoven... en, um, en zeg maar een filosofische traditie. Dat is een onwijs waardevol erfgoed... Um, maar misschien kan dat samenkomen... doordat je natuurlijk ook die teksten nog als, als, als communicatiemiddel hebt. Je hebt niet alleen ja, de muziek, je hebt ook die teksten. Ja, maar wat me wel verbaast... is dat Nederlandse bands die in het Nederlands zingen... eigenlijk daar heel weinig inhoud aan geven. Aan het idee dat er een gigantisch erfgoed aan ideeën is... Um, en ik, ik wil absoluut niet cynisch met een vinger wijzen naar, naar Bens, Maar ik denk wel dat daar een taak ligt voor Nederlandstalige artiesten. Misschien wel voor jou. En misschien voor mij. Ik heet natuurlijk ook Dennis Kolen. Dus he, dat het, klinkt uh, heel Nederlands. <laughs> dus wie ja, maar zou, zou dat iets zijn? Zou, zou dat in de, in de toekomst nog tot de mogelijkheden behoren? Dat je uh, een keer die uh, Amerikaanse muziek die je zo inspireert... Uh, combineert met teksten in het Nederlands, die dan op die manier nog eens extra staan voor het Europese culturele erfgoed waar je deel van uitmaakt. Ja, Rob de Nijs heeft dat gedaan hè, een paar jaar geleden met een uh, amerikanen album. Ja. Wat geproduceerd is door uh, Daniel Lohuus. Of ja. Lohuis, hoe moet je het Lohuis, zeggen? Ja. Logisch. En dat is uh, nou ja, eigenlijk dit idee waar we het nu over hebben. Wat een, voor mijn idee een, een waanzinnige vondst is om zeg maar het beste van die twee werelden te proberen te samen laten smelten. Ja, ik wil nog één ding weten voordat je gaat spelen. Want ja. ik wil het liedje wel helemaal horen. Um, je accepteert het feit dat je hier thuis hoort. Dat je uh, Nederlander bent, ondanks het feit dat je een de man bent. Je zei net, het gaat ook over mij. Is dit ook een liedje waarmee je uiteindelijk jezelf accepteert? Ja. En de hele plaat gaat over zelfacceptatie. En dat komt denk ik... Uh, uh, tot, tot, uh, tot wasdom, of tot, ja, hoe moeten we dat zeggen? Tot, tot fruition in dat laatste nummer. Uh, waarbij ik gewoon heel duidelijk zeg: I belong here. Ik, ik, ik, ik hoor in Nederland thuis en ik doe wat ik doe. En dat, dat voelt als het juiste. Dus die twee dingen horen ook bij elkaar. Ook al liggen ze misschien ogenschijnlijk uit elkaar. Dat is dus een heel hoopgevende conclusie. Absoluut. En een rustgevende ja, conclusie. Ja, zeker. We gaan naar het uh, liedje luisteren. Ga het helemaal alleen doen? Zal ik het hier spelen? Ja, is dat mogelijk, is lekker zitten hier Nee, natuurlijk. Wat mij betreft mag je daar spelen. En Joop, onze technicus heeft liever ja, dat je hem daar speelt. Want dan klinkt het net iets beter. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. De um, Nederlanders. Ik moet zeggen dat uh, het de eerste keer is dat ik hem speel. Oh, dan zijn we helemaal vereerd. Ik, vind ook heel, ik moet echt eerlijk zeggen dat ik het heel leuk vind dat je door me vroeg. Want het is, uh, het is niet iets wat je snel zou spelen op de radio. Dus here we go. Laat het horen, de Netherlands. Je hebt nog vier minuten de tijd. Laat Nederland gloriëren. So, we finally drown No chance of relief from the storm coming down We're stuck in the mud We sink in the quicksand We're all washed up It's too late It's too late to run Cause the road that leads to ruin Is the road we're on I will live and I'll die here a Better where I stray ¶ Cause my home is the flatlands ¶ Till my dying day ¶ I was taught and brought up here ¶ In the modern age ¶ And I've been living in freedom ¶ But there's a price I pay ¶ And so... We're home free at last We're running in circles It's what we do best And we long to be great And yet we're just waiting To weather away It's too late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 Till my dying day and I was taught and brought up here In a modern age And I've been living in freedom But there's a price I pay There's an ancient tradition A way we look to our past And it's part European, and it's, yeah, it's what I know best All my brothers and friends and lovers, they still shine so clear All the hardest of lessons I, I had to learn down here De Netherlands van Dennis je Dankjewel Dennis, dankjewel Bent. En wat Casanoenen betreft, graag tot morgen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en, ik. en CRV.